De federale politie in Duitsland ontkent het gebruik van de software... maar de minister van Justitie laat onderzoek doen... en noemt de onthullingen zorgwekkend. Het weer vanavond droger en 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het NWS-journaal. ABB verkeersinformatie de A12. Arnhem richting Utrecht tussen vedendaal West en Maren. Drie kilometer komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht... A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen knooppunt Neerbos en knooppunt Ewijk drie. En de N302, dat is Kootwijk richting Harderwijk. Tussen Garderen en Spult is de weg daar in beide richtingen dicht. Komt door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie. Ja, beste mensen, hier kees van de minder met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstrook op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn open!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 Hoe burgers door geklungel van de overheid worden opgezadeld met onverkoopbare huizen. De overheid kan als een wals door tuin rijden. Het is de arrogantie van de macht. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Littekens als gevolg van brandwonden. Blijvend, dus voor altijd. Steun ons in de strijd tegen littekens. En geef aan de collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting.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 Voor een 7-8 Cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Dit is Radio 1. VPRO, bureau buitenland.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 Goedenavond, welkom bij het enige programma op de publieke radio... dat u een uur lang meeneemt naar verre orde. Met deze week hoop en voorspoed in Brazilië... geruzie tussen Amerika en Pakistan, een Russische exodus... en een reportage over de Israël-lobby in Brussel. Maar we beginnen met de Nobelprijs voor de vrede. Deze week wonnen drie vrouwen die Nobelprijs... en een van hen is... Tawakol Karman uit Jemen. Zij is voorzitter van de Women Journalists Without Change... en een van de sleutelfiguren van de Arabische lente in haar vaderland. In maart bezocht VPRO-verslaggeefster Ellen van Dalen Karman in haar tent op het Tahrirplein van Jemen. Ze wist toen uiteraard nog niet dat ze de eerste... vrouwelijke Nobelprijswinnares in de Arabische wereld zou worden. Ellen, je bent hier in de studio. Hoe belangrijk is deze prijs voor de strijd van Tawakol Karman? Nou, het is eigenlijk. Je zou kunnen zeggen hoe belangrijk is de strijd voor heel Jemen. En uh, afgelopen zaterdag, gisteren dus, uh, werd die gevierd als een overwinning op de revolutie. Uh, de dag ervoor werd er uh, heel matjes gereageerd op, uh, op die overing. Want Niemand wist eigenlijk precies, zo bleek uit telefoontjes die ik daar heb gepleegd... wat de Nobelprijs is. En, dus dan moest eerst even naar geïnformeerd worden. En, uh, inmiddels zijn ze enthousiast. Ja. Inmiddels zijn ze daar dus achter, maar nou, deels enthousiast. Want er was ook een groep die zei van... prima, zo'n grote belangrijke prijs, maar ik heb geen elektriciteit... en ik heb niet voldoende water. Laten ze dat eerst maar eens even regelen. Goed, we praten zo meteen verder. We luisteren eerst even naar een fragment dat jij eerder maakte in Jemen. We zoeken Tarakul Karman op. Ze bivoukeert al enige tijd in een tent... midden op het door demonstranten omgedoopte plein van verandering en vrijheid. De tent waar deze mensenrechtenactivisten zit... dat lijkt eigenlijk een soort kantoortje. staan een stuk of uh, acht, negen stoelen met tafels... een computer, televisie... Wat gebeurt hier eigenlijk? Many meetings with youth, with tribes. We gebruiken deze tent voor verschillende meetings. We Komen hier groepen bij elkaar, zoals bijvoorbeeld de afvaardiging van de jeugd, van de, de stamhoofden en dan, uh, van de oppositie en hebben gesprekken met elkaar van hoe we nu verder moeten. Want alleen die zit in die is niet voldoende. Dus uh, we denken er nu over om uh, naar het paleis te gaan en die te bestormen. Is dit de Nee. Op haar computer staat een scherm en uh, daar zijn beelden te zien van Nelson Mandela, onder andere. En uh, Martin Luther King er said, I have a dream op. Wat is eigenlijk uw droom? What is your dream? Yemen ja, to be civil and modern and democracy and safe. Mijn droom is dat Jemen een democratie wordt: een beschaafd land met gelijke rechten voor iedereen.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 ja wordt mijn huis het in de gaten gehouden uh, from the security they watch my, my my my house so it is it's safe for me to go there is er ook een speciale rol weggelegd voor vrouwen yes it is it is a new role, role for women uh, uh, to be one of the revolution members or to lead like what happened now tot zover uh, Jemen um, een um, paar maanden geleden was je daar uh, Ellen van Dalen hier in de studio. Uh, als je dit fragment hoort, denk je... dit is een seculiere vrouw die strijdt voor democratie in haar land. Is ze dat ook? Tabakko uh, Kaman, de winnares van de Nobelprijs. Nou, daar wordt door veel mensen aan getwijfeld. Uh, ze is lid van de Islagpartij, Dat is de grootste oppositiepartij. Uh, haar vader is daar ook lid van. Het is een, een hele conservatieve partij. die dus uh, fundamentalistisch, zeg maar ook. helemaal niet opkomt voor de vrouwenrechten. En ze zeggen ook van. stel die partij die zou winnen als Saleh, dus de huidige president, is opgestapt. dan uh, vragen er heel veel mensen zich af: van... Uh, gaat het dan wel goed komen met die vrouwenrechten? Zegt zij daar zelf iets over? Strijdt zij voor vrouwenrechten? Ja, zoals ze net zegt, ze zegt het wel. Maar uh, heel veel. En, en ze symboliseert het natuurlijk ook wel. Dat is wel. Maar het is niet zo dat zij een programma heeft bedacht. Wat ze nou precies met de vrouwen wil. Dat is, zelf uh, droeg ze nog een kneecap. Dus echt zo'n allesbedekkende sluier. Uh, vlak voor de revolutie. Die heeft ze nu iets. iets uh, haar sluier is iets lichter geworden, om het zo maar te zeggen. Maar. Uh, dus niet meer helemaal bedekt. Maar het, het is niet zo dat zij echt een heel duidelijk programma heeft. Wat ze met die vrouwen wil. Het enige is wat ze zegt van wij kunnen deze revolutie gebruiken om uh, onszelf ook te profileren. En dat is wel wat ik gezien heb. Uh, de eerste week was dus uh, waren er eigenlijk nauwelijks vrouwen op straat. En dat nam maar toe en toe en toe. Heel veel vrouwen deden dat stiekem, maar ze waren er wel. Ja, Heeft ze nou een belangrijke rol dus, he, in de emancipatie van die vrouwen op haar manier? Of is het ook een beetje een wolf in schaapskleren die uh, een theocratie gaat vestigen... op het moment dat daar de kans op bestaat? Wat denk je zelf? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik, nu kan ik in ieder geval zeggen... van: ik vind wel dat ze een voorbeeldfunctie heeft. Want doordat zij daar stond, ook op dat podium... en, en, en, en schreeuwde zeg maar van... De, uh, we moeten hem omverwerpen... Uh, gingen steeds meer vrouwen... hadden het lef om haar te volgen. En die hebben een veel onderdruktere rol. Maar uh, ja, ze stond er wel. En Goed. De mannen niet. Dankjewel. Ellen van Dalen. We volgen het. We zijn partners van de Europese Unie. We kunnen con met dit is de stem van Dilma Rousseff, dat is de president van Brazilië... en zij was afgelopen week in Brussel en ze zei, eh, vertaald uit het Portugees... wij zijn kameraden van de Europese Unie, jullie kunnen op Brazilië rekenen. Het heeft iets paradoxaals. Europa, het continent van de kolonisatoren... de oude wereld, ligt economisch op zijn gat... terwijl de voormalige Portugese kolonie Brazilië zich ontwikkelt... tot een economische reus. Daarover gaan we praten over het nieuwe Brazilië... met. Uh, uh, verslaggever van de morgen- en Latijns-Amerika-specialist Lodedel Putten. Hij schreef een boek dat heet De Braziliaanse Bloei... en dat is net uit. Goedenavond, Lodedel Putten. Goedenavond. Ja, Dilma Rousseff in Brussel, grote gebeurtenis... Uh, toch wel, toch wel. Uh, er was uh, flink wat uh, persbelangstelling. Je had natuurlijk ook die Europees-Braziliaanse top. Hè? Net op het moment dat Europa, zoals je het daarnet zei, uh, op zijn gat ligt. Mm -hmm. En het in Brazilië eigenlijk heel goed gaat. Brazilië zit op dit moment op een berg geld. Uh, zeg maar iets van een 300 miljard dollar. Waar ze bijvoorbeeld mee naar het internationaal muntfonds zouden kunnen stappen. En daarvan dan zou het dan richting Europa kunnen worden gecaladiseerd. De Brazilianen ge gaan Europa geld lenen. Uh, dat heeft Dilma tenminste zo gezegd. Uh, of dat allemaal concreet wordt en of ze dat allemaal hard zal maken... wordt natuurlijk nog even afwachten. Dus te kijken. Ja. U, u komt al twintig jaar in Brazilië. Heeft er nu net een boek over geschreven wat, uh, wat onlangs is uitgekomen. Uh, uh -huh. Wanneer begon die fascinatie voor Brazilië bij u? Wel, bij mij begon het eigenlijk uh, in de jaren tachtig. Ik zat toen aan de Universiteit van Leuven, uh, hier in Brussel of enfin, nabij Brussel, en had daar les van een docent, een professor, professor Eddie Stols, en die kon op heel meeslepende wijze vol vuur en passie over Brazilië vertellen. Uh, daar is het een beetje begonnen, en dan ben ik later naar Portugal gaan wonen, heb daar drie jaar voortgestudeerd, uh, ben daar in contact gekomen met Braziliaanse studenten, heb hun verhalen gehoord. Ze hadden het altijd maar over het land van de toekomst, het gigantische potentieel... de reus die wakker zou worden. Maar tegelijkertijd zat Brazilië op dat moment... met hyperinflatie, groot stadsgeweld, uh, noem maar op... Uh, ja, de, de eerste, keer, de eerste keer dat u in Brazilië was, uh, begin jaren 90... was het land net bevrijd uh -huh. van de dictatuur. Hè? Wat voor Inderdaad. land trof u toen aan? Well, toen hadden we een land met uh, ja, geld dat smolt in je zakken. Dus de inflatie gierde met uh, tot 2000 procent per jaar. Wat betekende dat bijvoorbeeld als je op de ene dag een krant kocht... je daar een bepaalde prijs voor betaalde... en die prijs de andere dag alweer hoger was. Dat soort dingen. Um, uiteindelijk uh, had je ook te kampen met schaarste in de winkels. En zo, mensen stonden in een rij voor alles... Uh, het was best wel nog een arm land, hoor. met een rijke toplaag weliswaar... ...maar dat sociale contrast merkte je heel erg. Je zag heel erg en ik was getroffen door het feit dat het vooral de armen waren... Uh, die zo te lijden hadden onder die hyperinflatie De rijken, die kwamen daarmee weg. Ja, u zei het net al, er uh, werd u vaak gezegd, Brazil is het land van de belofte. Uh, uh, hè, dat werd eindeloos gezegd, jarenlang. Uh -huh. Nu lijkt ja. het alsof we aangeland zijn in het tijdperk dat de beloften zijn ingelost. Hè? En... Wel, als ik dat de Brazilianen zelf vraag, uh, dan zeggen zij dat inderdaad... Ja, het land van de toekomst, uh, naar een werk van Stefan Zweig uit de vroege jaren 40... Uh, dat land van de toekomst heeft ons altijd aan het dr dromen gezet. We hebben een elan uh, gevoeld en zo. Uh, we zijn een moderne land. Uh, maar die toekomst kwam maar nooit. En als je dan vraagt, van, is die toekomst er vandaag? Dan zeggen heel veel mensen, ja, er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar dit is het beste moment wat Brazilië ooit heeft meegemaakt in zijn geschiedenis. En vanaf wanneer dacht u, nu gaat het de goede kant op? Wat was het kantelmoment? Na al nou, die inflatie, de dictaturen uh -huh. hè, waar u het net om over hadden. Uh -huh. Mm -hmm. Wel, er waren natuurlijk een aantal aanwijzingen dat Brazilië op de goede weg was. Hè. In de loop van de jaren negentig zie je daar president Cardoso uh, die zijn plan real invoert. Dus die munt wordt eindelijk gestabiliseerd en wonder boven wonder dat lukt. Hè. Uh, Brazilië begint voorzichtig aan te liberaliseren, te dereguleren, te privatiseren, maar mondjesmaat... Hè, uh, diversificeert zijn economie en zo. Uh, goed, dat heb ik nu allemaal retrospectief. Zie ik dat een beetje als, als aanknopingspunten of als aanwijzingen... dat het inderdaad de goede kant begon op te gaan. Onder wel, zelf... terwijl, terwijl je als buitenstaande, denk je... met de komst van president Lula, die, hè, die charismatische oud-vakbondsleider... toen begon het in inderdaad. Brazilië... Ja, en dat moet gaan. ik ook toegeven. Mm -hmm. uh, ik heb het zelf ook, dat, dat echte elan, dat echte losbarsten van dat enthousiasme, dat gevoel dat de Brazilianen hadden van ja, uh, dit is, we zitten op de juiste trein, we gaan snel, het gaat hard, uh, dat uh, heb ik uh, bij de komst van Lula meegemaakt. Dus Heeft u hem ooit van, ontmoet ja, of niet? Ze zitten goed. Ik heb Lula verschillende keren gezien, uh, persoonlijk ontmoet niet, of althans er niet persoonlijk mee gesproken. Nee. Mm -hmm. um... We zijn nu uh, op het punt, hè, wat u zei, dat het land van de belofte mm -hmm. is, is waargemaakt. Er komen mm -hmm. grote toernooien aan, de Olympische Spelen, noem het maar mm -hmm. op, de wereldkampioenschappen. Klopt. Wat kan mm -hmm. verdere groei en voorspoed voor Brazilië nog in de weg staan? Uh, Wel, er zijn toch een aantal remmende factoren. En ten eerste heb je het feit dat bijvoorbeeld het onderwijs in Brazilië nog altijd op een lager pijl staat dan dat in de andere BRIC-landen, toch zeker Rusland en China. Het onderwijs is een heikel punt. Een ander punt is dat het land uh, uh, zijn infrastructuur compleet moet vernieuwen. Dat zag je vorig jaar, het ging ontzettend hard, uh, euforie in de economische wereld en zo. Maar alle havens waren dichtgeslipt, uh, lange rijen, uh, vrachtwagens die moesten wachten, het transport dat moeilijk loopt, de luchthavens die helemaal vol zitten en zo. Dus je merkt heel snel dat als Brazilië groeit met 7%, uh, je daar een oververhittingseffect krijgt. Dat het land eigenlijk niet aangepast is aan de noden van de nieuwe tijd. Hè? Dat is één aspect. Een ander aspect is ook dat het uh, fiscale stelsel om moet. Dat moet veel eenvoudiger. Uh, dat is een Babylonisch complex stelsel. Uh, dan zou ook de real, de munt, die is zo goed uh, bezig... dat die eigenlijk overgewaardeerd wordt... en dat dat een beetje dreigt te wegen op de exportcapaciteiten van Brazilië. Dus op het uh, concurrentievermogen van Brazilië. Dat soort dingen, daar is nog heel veel werk aan. Ja, goed... Um... We houden dit in de gaten. Hartelijk dank. Um, en uh, veel succes met, met uw boek. Uh, uh, Braziliaanse Dankjewel. bloei. Dat net bij uitgeverij De Bezige Bij is uitgekomen. en in de winkel ligt. Zowel in Nederland als in België. Lodendel Putten. Dank je wel. Hallo. Hallo. malam. Bellen met de wereld. We bellen deze keer met Alaska. Daar is een strijd gaande tussen de milieubeweging en de mijnindustrie. In een groot natuurgebied ligt een enorme hoeveelheid goud en koper. Maar het is ook van levensbelang voor het voortbestaan van de wilde zalm. Meer dan 8000 mensen in die regio in Alaska... zijn direct afhankelijk van de visindustrie. Jacqueline Maris belde met de kapitein van zalmboot, de Seahawk... Catharina kars -Kellen. We fish in Bristol Bay, Alaska. Het is in area rivers Bristol Bay we in Hier in Bristol Bay is de grootste wilde zalmrun van de wereld, zegt zalmvisser Katharina Karskallen. De zalm wordt in de stroompjes in de baai geboren en trekt dan voor twee jaar de oceaan op. En in juni en juli komen ze terug. En dan vissen de zalmvissers een maand lang dag en nacht. We fish the clock for about a month. Er komen gemiddeld 40 miljoen vissen per jaar terug. On average, 40 fish to the Crystal Bay. Er ligt een plan voor een uh, koper- en goudmijn. Wat, wat zou dat voor u betekenen, voor al die mensen, die 8000 mensen die van de vis afhankelijk zijn? We zijn allemaal of van de impact die het kan hebben op de visserij. Er is tundra en... And salmon land deposit is, Wij leven van de vis, zegt ze. En de vis leeft van het water. Er is tundra, kwetsbare natuur, wildernis. En er is ook zalm die kuitschiet, waar de mijnbedrijven willen gaan graven. De vis van Bristol Bay gaat de hele wereld over, zegt Catherine Karskelen. En we zijn allemaal bang. There's not this sort of development in the area yet and in the type of mine it would have to be it would be a, the largest open pit mine in North America and the history of mining has shown there's never been a mine like this built and especially in a wet climate like we have that has not had problems with the water quality. De mijn wordt de grootste oppervlaktemijn van Noord-Amerika en de geschiedenis laat zien volgens haar dat er nog nooit zo'n soort mijnbouw is geweest die geen invloed had op de waterkwaliteit en vooral in zo'n nat klimaat als in Alaska. En de mijn moet giftige stoffen opslaan. Het is geen kwestie van of, zegt ze, maar wanneer er zich een ramp voltrekt. En als het koper en het goud gedolf is en de mijn gesloten wordt, blijven wij zitten met de vervuiling. En die kunnen we nog zelf opruimen ook, zegt Catharina Kaskallen. En nu zei u dat u leeft van vis, dat u het elke dag eet. It's your food, it's your menu. Ja, yeah, ja, yeah, definitely. We we all eat salmon. We eten allemaal ook zalm. Dat is nog belangrijker dan de opbrengst van de zalm. That that's more important to us even than the money we get from the fishery, and that's why jobs from a mine could never replace our fishery because it's it's more than just money. it's it's food and it's a lifestyle. It is meer dan geld. Het is een stijl van leven. Zo, so, there's no McDonald's in your town? Nee, hoor, is mekaar. Ze wat gaat u doen als die mijn wel doorgaat? You got move, gaat u verhuizen? I have such a hard time imagining that this mine could ever go through, but it would be hard it would mean a, an ultimate change to to my home. Ze zegt dat ze zich niet kan voorstellen hoe dat is. Ik verlies mijn home, mijn thuis, zegt ze. Ik kan nergens zijn, want nergens op de wereld. Is nog een zalmvisserij zoals bij ons. There's nowhere to go. We're we're fishermen there, and there isn't a fishery like ours left. So I honestly can't imagine it, it happening, and I I really hope it doesn't. Jacqueline Maris in gesprek met zalmbootkapitein Caterina Carskellen. En er komt een referendum over de vraag of er wel of geen mijnbouw in de wildernis rond Bristol Bay moet komen, en de uitslag daarvan is over acht dagen. Mm -hmm. Dit is nog steeds de VPRO met Bureau Buitenland. U kunt ons, ons, <coughs> u kunt ons volgen op vilavpro.nl of een app downloaden als u een iPhone of een iPad heeft. Dan kunt u ook ons later terugluisteren. En dan gaan we nu naar Israël. Dat land staat steeds meer onder druk om vrede te sluiten met de Palestijnen. Afgelopen week nog steunde het Europese parlement het verzoek van de Palestijnen... om lid te worden van de Verenigde Naties. Israël is hier tegen en zet haar volledige lobbyapparaat in... om wereldwijd steun te zoeken voor haar positie. Ook in Brussel. De zogenaamde vrienden van Israël in het Europese parlement worden gefeteerd en critici van het land worden bewerkt. Brussel's correspondent Tijn Sade van de Wereldomroep zich in de Brusselse wandelgangen. You can take the seats colleagues. De uitbouw van de nederzettingen in bezet gebied, dat de bouw van een muur op Palestijns grondgebied daden zijn die strijdig zijn met het internationaal recht. Joint motion for a resolution. We vote on the resolution as a whole so those for you are for against with clear majority adopted and congratulations. How non democratic als de Europese society media's become... to consider whatever Israelis are saying is being propaganda... en not allowing them to express their positions at all. Naar ons wordt niet meer geluisterd... klagen Israëlische diplomaten, lobbyisten en journalisten... in Europa's hoofdstad Brussel. Onze opinies worden door westerse media automatisch afgedaan als propaganda... De Israëli's maken zich ook zorgen om de toenemende Israël-bashing in het Europees Parlement, waar steeds meer leden zich scharen achter de Palestijnse zaak. Wordt Brussel een pro-Palestijns bastion? Zo moet de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman het minstens hebben gevoeld, toen hij tijdens een persconferentie in Brussel werd belaagd door de Ierse journalist David Cronin. Mr. Lieberman, this is a citizen's arrest. You are charged with the crime of the party. Please with me to the nearest police station. Free Palestine! U bent verantwoordelijk voor een apartheidsregime. We eisen een vrij en onafhankelijk Palestina. Zo schreeuwde Cronin, waarna hij door bodyguards werd afgevoerd. Lieberman, een hardliner in de Israëlische regering, stond er wat beduust bij. Waar was hij beland? In het hol van de leeuw? Israël's treatment of de Palestiniërs is worse dan... De behandeling van de zwarte meerderheid tijdens de apartheid-era in Zuid-Afrika. David Cronin is schrijver van het omstreden boek Europe's Alliance with Israel. Over hoe, volgens Cronin, de Europese Unie de Israëlische regering juist helpt bij de bezetting van de Palestijnse gebieden. Anybody who seriously at the issues would have to come to the conclusion that Jews are dominating over Palestinian Arabs. Hij is dan ook niet onder de indruk van de klacht van Israëli's dat ze in Europa geen stem meer hebben. Volgens Cronin is de Israëlische lobby juist sterker dan ooit, met in de hoofdrol een vijftigtal Europarlementariërs... die zichzelf de European Friends of Israel noemen. Vroeg de Europese vrienden van Israël, ik heb ze op een aantal occasions gevraagd waar ze hun geld vandaan krijgen en wat ze me hebben verteld is dat ze het van individuele donoren hier in Europa krijgen, maar dat ze niet in staat zijn om de namen van deze individuen te onthullen. Groningen hoeft de Europese vrienden die hun reisjes naar Israël financieren, Hij kreeg geen antwoord, maar de Jerusalem Post onthulde de identiteit van één van de sponsors. Een kazachstaans israëlische mijnmagnaat. He, he was um, a man called Alexander Matsevich, a mining magnate with dual Kazakh and Israeli citizen, citizenship. Nou onbekend. Een dag na mijn gesprek met Cronin wordt in de Europese wijk in Brussel een gloednieuw televisiestation gelanceerd, Jewish News One, 24 uur per dag. Een Israëlse plan om 1100 nieuwe huizenuniten te bouwen... heeft gewoon geproefd. We kijken naar dit als een uh, historische dag. De launch van de eerste-ever-globale-Jewische Joodse tv station Dank u wel. Namens de European Friends of Israel... is de Duitse christendemocraat en europarlementair Elmar Brok van de partij. After Al Jazeera en andere uh, Arabische uh, services wereldwijde hebben, het is onverstandig dat ook de Jewis te positioneren te zetten. Ik vind het vanzelfsprekend de komst van een Joodse zender die het Joodse standpunt uitdraagt. Naast de al bestaande Arabische zenders, zoals Al Jazeera. We zien dat Israël is niet populair israël is momenteel niet echt populair, zegt Brok. Des te meer beschouwt hij zijn lobbywerk vanuit de Vrienden van Israël groep als een morele plicht. we Ik sta als Duitser bij ze in het krijt. We kunnen het Israëlische volk niet laten vallen. We moeten ze helpen bij het zoeken naar een oplossing. ...voor uh, een solution between tussen de counterparts. Хорошо, goed. Are you proud? Vigaditis? Jers Cazell. Ja, fantastisch. Dank je wel. Hij is een van de the is het? Ja, hij is een van de financiën, meneer Rabinovic. Hij is van de Ja. Het was een Kazachstaans joodse miljardair... ...die Elmar Brok bij zijn Israëlreisjes te hulp schoot. En de Joodse zender Jewish News won die moet het eveneens hebben van een Joodse zakenman... uit de voormalige Sovjet-Unie. Financier achter de zender is namelijk Vadim Rabinovic uit Oekraïne. In de communistische jaren tachtig zat Rabinovic jarenlang vast... op beschuldiging van handel op de Zwarte Markt... en diefstal van staatseigendommen. Maar na zijn vrijlating bouwde hij een machtig media-imperium op... stichtte de Europese Joodse Unie en is in zijn vrije tijd president van FC Arsenal Kiev. Een kleurrijke, flamboyante figuur. Ik erger me aan de huidige, eenzijdige berichtgeving... over de rol van Israël in het Midden-Oosten-conflict. Het is tijd voor een ander geluid. Wat ik exactly is dit business? Ik heb drie <laughs> <geen olie> nieuwszenders <laughs> en nog een paar kranten. Ik heb geen olie <laughs> en gas, zegt Rabinovic. Ik zit volledig in de informatiebusiness. Er is no gas that you light money, no? easy money. Ik denk dat het gewoon vandaag, in europa Per stom toeval is diezelfde middag, verderop in Brussel... een politieke delegatie uit Oekraïne te gast bij de Europese Commissie. Oekraïne wil de banden met de Europese Unie aanhalen. Maar de delegatie krijgt weer te horen... dat de EU niet te spreken is over de beloofde democratische hervormingen in hun land. Op de receptie van Jewish News One liggen ze er niet wakker van. En de Belgische vertegenwoordiger van Rabinovic schenkt nog een zoveelste champagnefles uit. Alle nieuwe initiatieven, spijtig genoeg, of dank je moet men zeggen, komt uit het oosten. Omdat ze hebben nog de wil om iets te doen. Ze willen zich laten zien, ze willen zich doen. Hè? Mij lijkt een groot probleem. Je gaat zo meteen naar dit nieuwe nieuwskanaal kijken. Ja. En je denkt bij elk bericht, bij elke reportage, ja, dat komt uit de Joodse hoek. Ja. ja, dat is goed, want al de rest, alle andere portaals van andere komen uit de andere hoek. Een journalist geeft enkel zijn eigen persoonlijke mening. En dat gaan Weet... jullie dus nu ook doen. Ja. Elmar Brok van de Duitse Christen-Democraten. The idea, I think, it's similar. It's an appropriate way uh, to be part of this information war. The peace process is at a standstill. Het is een information war, zegt Europarlementariër Europarlementariër Brok. Een oorlog waar je op je woorden moet passen. Er voer onlangs de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, hij kwam in aanvaring met zijn Luxemburgse collega Jean Asselborn. Het is interessant om te horen dat er nu dus kritiek is vanuit Luxemburg, een van de andere Europese landen, op de opstelling van minister Rosenthal. I know that you have a man called Mr. Wilders. For Mr. Wilders, we don't need two-state solution because there is already a Palestinian state and this Palestinian state is Jordan. Roosentaal zou onder druk van de pro-Israëlische Geert Wilders een Europese verdragtekst hebben willen wijzigen in het nadeel van de Palestijnen. Daarnaast zou Roosentaals positie ernstig worden gekleurd door zijn Joodse afkomst. Totaal niet mee eens. En uh, het idee van Wilders om de Palestijnen richting Jordanië te sturen, dat gaat er bij de Nederlandse regering niet in. Vlok. Let's take the seat. You can take the seats, colleagues. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Is het een mediaoorlog? Nou, ja, ik denk het wel. Maar het is ook een echte oorlog waar mensen in dood gaan. Hoe hard gaat het er in die mediaoorlog aan toe? Hier bijvoorbeeld in het Europees parlement. Nou ja, wa wat je wil... Het kan zo hard als je het hebben wil. Ik krijg uitnodigingen voor gesprekken met lobbyisten. Maar je hoeft er niet op in te gaan. Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... ligt onder vuur, vooral vanuit uw zijde... Bijvoorbeeld vind ik vorig jaar wilde Uri Rosenthal de subsidie voor een project van ICO, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, stopzetten. Omdat ICO een onafhankelijk radiostation in Palestina financierde. En op dat station waren wel eens oproepen geweest om producten uit Israël te boycotten. Ja, en wat wil je dan? Dan wil je de subsidie stopzetten van een keurige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. Dat is niet neutraal. Wat is het dan wel? Het is uh, pro Israël uh, en pro Israël uh, dat mag je zijn, maar dan moet je uh, dan moet je niet denken dat je daarmee uh, de, de vrede tussen Israël en Palestina uh, dichterbij bij brengt. I believe that the European Union, including this Parliament, should play a central role in that process. This is a time to seek peace between the Israelis and the Palestinians. Fête de la politique, Madame Ashton. Er zijn in Israël des centaines de milliers de personnes qui s'opposent à la politique de Netanyahu. pro-Israel lobby work? Who runs it? And how does it get Ze proberen zoveel mogelijk informatie te geven aan Europarlementariërs, en ze proberen in ieder geval, eh, laten we zeggen, ook invloed te hebben op de besluitvorming. En dat lijkt mij verstandig. Op de kamer van Hans van Balen, leider van de VVD-fractie hier in het Europese Parlement. Hoe werkt dat? Hoe doen ze dat? Door, uh, denk ik, in kaart te brengen, want nogmaals, ze vertellen mij natuurlijk niet hoe ze precies uh, hun publieke vers behartigen, maar door in kaart te brengen wie positief staat ten opzichte van Israël, wie negatief is. Uh, eigenlijk doen ze dat precies hetzelfde zoals uh, de VS, de Verenigde Staten dat doen. Of een autofabrikant. Ja, ja, autofabrikanten doen dat denk ik ook vrij goed, omdat ze precies in kaart brengen... wie moet je hebben, wat, wat is nou de kern van de opvatting... in aanzien van een automerk of veiligheidsvoorschriften. Dus dat doen de Israëli's ook. In zoverre is het ook niet heel bijzonder. Ze hebben dat dus helemaal in kaart gebracht. Waar staat u op die kaart? Ze hebben die kaart niet aan mij laten zien... maar ik ga ervan uit dat ik in het vakje sta, vrienden van Israël. Dus moet ik het een beetje zo zien, de vrienden van Israël in het Europese parlement, die worden onderhouden, die worden geverteerd, zeg maar. De pro-Palestijnse Europarlementariërs, die moet je bewerken en die twijfelaars, die moet je viseren. Nou ja, eh, ik weet niet wat u daaronder verstaat, maar geverteerd wordt er niet. Hè. Je wordt uitgenodigd gewoon op een ambassade eh, en ze komen ook vaak langs. Hè? Uh, en ik zeg, als er nieuws te melden valt, is dat uh, wat mij betreft prima. Ze doen dat niet via lunchjes uh, of diners in ieder geval. Het is verstandig, dat heb ik ook altijd de Israëli's verteld. Ga naar je criticasters. Hè? Laat daar zien uh, wat je doet. Vertel daar waar, hoe je er tegen kijkt en leer ook van de argumenten die men daar heeft. Normaal je moet je vrienden onderhouden, uh, maar je moet je richten op de twijfelaars en de criticasters. Ik zou zeggen dat je moet mensen die niet zo pro-Israël Nuno Anno Martins, Brusselse lobbyist namens de Joodse organisatie Brne Brit... heeft goed naar Hans van Balen geluisterd. Ik richt me op de Europarlementariërs die niet pro-Israël zijn. En het is geven en nemen. Daar komt mijn werk op neer. Give and take. Where is space the for the negotiation? Het is niet over een specific. Als ik een Europarlementariër om hulp vraag op mijn terrein... wil dat niet zeggen dat ik hem op hetzelfde terrein iets terug moet geven. Nee, ik kan hem bijvoorbeeld beter helpen als hij op een ander terrein... in een andere parlementaire commissie weer steun nodig heeft... van Europarlementariërs waar ik invloed op heb. Ik heb het dus niet over iemand omkopen. This is the way of give and take. This is not. I'm not talking about uh, bribery or something like that. I'm talking about helping him in political issues as well. Een collega lobbyist van Martens is Joel Mester, politiek kanselier op de Israëlische EU-ambassade in Brussel. Hij ervaart hoe de Midden-Oosten splijtswam steeds vaker een rol speelt in Europese dossiers waar het helemaal niet thuis hoort. The problem is that uh, the EU vaak often a linkage between uh, progress in the peace process and progress in other uh, technische en and, and professional venues of cooperation. Zo blokkeert de Commissie Internationale Handel in het Europees Parlement de import van Israëlische farmaceutische producten. In die commissie zijn helaas de pro-Palestijnen in de meerderheid, vreesmester. Ik hoop net als iedereen dat het israëlisch palestijnse conflict zo snel mogelijk wordt opgelost. Maar dat betekent toch niet dat je in de tussentijd Europeanen onze medicijnen mag onthouden. Medicijnen, waar vraag naar is en die ook nog eens goedkoop zijn. De medicines die ze nodig hebben, zijn dat zaken die spelen? Nou, sterker nog, in de ALDE-fractie, de liberale fractie, hebben we daar een, een zwaar debat over gevoerd. Als het gaat om medicijnen, daar ging het over. Dat moet je dus niet gaan stoppen, omdat je niet eens bent met de Israëlische politiek. Op zo'n moment ontpopt dus het Midden-Oosten conflict zich als een splijt van binnen uw eigen liberale fractie hier in Europa. Al zeker en binnen uh, ongeveer elke andere fractie die je hebt. Elke uh, behoorlijke fractie, christendemocraten, sociaaldemocraten, uh, liberalen, uh, groenen, daar zie je uh, verschil van mening over Israël. Dat is uh, doortrokken door het parlement. Ja. En dat is precies waar de Israëlische lobbyisten op uit zijn... zegt David Cronin, schrijver van het boek Europe's Alliance with Israel. Wat That, it, it um... Cronin extra stoort is hoe de holocaust als troefkaart wordt ingezet. Toen het Europees parlement een videoconferentie hield met Palestijnse politici... Reageerde de Israëlische ambassade in Brussel woedend? Het was volgens de Israëli's hoogst ongepast met Palestijnen te communiceren op een dag dat ook de Holocaust werd herdacht. Verwerpelijk vindt Cronin hoe Israël op deze manier de slachtoffers van de Holocaust gebruikt in de propagandastrijd. De The people who died in the, in the Holocaust have suffered enough. They should not be um, exhumed and used as part of a sordid uh, propaganda battle uh, by the state of Israel and its supporters. The EU's foreign policy chief Catherine Ashton on a visit to the Middle East has stressed the need to advance peace talks between Israel and the Palestinians. I come here to discuss how we move forward with negotiations. Het is een mediaoorlog. Maar hoe het hoofd hoofdkool? Is het advies van Hans van Balen, dure brochures raad ik iedereen af. zorg dat de feiten kloppen en breng die zonder al te veel emotie. <laughs> Tot zover Tijns AD vanuit Brussel. En dan nu Pakistan. Het is hommeles tussen Islamabad en Washington na de aanval op de Amerikaanse ambassade in Kabul vorige maand. Daar zouden door de Pakistanse geheime dienst gesteunde strijders van het Haqqani-netwerk achter zitten. De Amerikanen dreigen nu de hulp aan Pakistan stop te zetten. Maar hoe serieus zijn de Amerikanen en zal Pakistan zich schrikken? Daarover gaan we zo meteen praten met Azi-deskundige en emeritus hoogleraar sociologie Jan Breeman hier in de studio. Maar eerst luisteren we naar een kort interview dat Katie Sheriff deed met Ali Dayan Hassan, directeur van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Pakistan. Hij was deze week in Nederland op bezoek. Katie Sheriff vroeg Hassan als eerste hoe het er op dit moment voor staat met de relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten. It's a relationship of mutual incomprehension. Pakistan and the US appear to be unable to communicate with one another, but it is also a relationship of mutual dependence. De relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten is gebaseerd op onbegrip, zegt Ali Hassan, directeur van Human Rights Watch in Pakistan. Toch hebben de twee landen gezamenlijke belangen. Helaas ligt daarbij de nadruk op militaire strategie. Our understanding is that the United States and Pakistan's government and military uh, are certainly uh, cooperating to a certain extent on the drone strikes in Pakistan. De Pakistanse autoriteiten moeten wel helpen bij de Amerikaanse aanvallen met drones, de computergestuurde vliegtuigen, zegt Hassan. Anders zouden de Amerikanen nooit weten waar ze moeten aanvallen. Pakistan ontkent die medewerking omdat de aanvallen een schending van de Pakistaanse soevereiniteit zijn. But the fact is that these drone strikes are a magnet for anti in the De aanvallen wakkeren het anti-Amerikanisme in de regio aan. Sinds de uh, Obama administratie uh, in into office, there has been a massive spike in uh, predator drone strikes. The problem, of course, is. ...dat deze drone-strikes run door een CIA-programma. En so daarom therefore de the U.S. niet het feit dat dit happening. Sinds president Obama aan de macht is... ...zijn de aanvallen met drones in Pakistan flink gestegen. De Amerikanen ontkennen dat er burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen... ...maar dat kunnen ze niet bewijzen. Claims such as the fact that there have been no civilian casualties... Uh, in, in, ...in these strikes, that is... Het is lastig voor Human Rights Watch om te bepalen hoeveel burgerslachtoffers er inmiddels zijn gemaakt. De regio waar de drones zich op richten, Noord-Waziristan, is te gevaarlijk om onderzoek te doen. Een Amerikaanse admiraal beschuldigde onlangs de Pakistanse inlichtingendienst van hulp aan het Haqqani-netwerk. Die is aan de Taliban en al-Qaeda gelieerd en pleegt vanuit Pakistan aanslagen in Afghanistan op Amerikaanse doelwitten. Volgens Ali Hassan zijn er historische redenen tot zorg the Pakistani military has historically, this is the matter of public record, had a close relationships with a series of militant groups. Het Pakistanse leger betaalde in de jaren 90 ook al aan de Taliban om ze te vriend te houden. Die relaties zouden volgens Hassan nog steeds bestaan. Zo speelt Pakistan dus een dubbelspel, spel met zowel Amerika als de Taliban. They continue to do so in order to preserve their interests in Afghanistan as well. Why is that? Pakistan ziet grote buur India nog steeds als de grote vijand, zegt Hassan. En het ziet India en de Verenigde Staten steeds meer naar elkaar toetrekken. Pakistan vreest dat India straks de Amerikaanse rol in Afghanistan op zich neemt. De Pakistani fears being by India And India as a US proxy in Afghanistan. De Amerikanen overwegen nu om naast drones ook andere militaire acties te ondernemen in Pakistan. Ali Hassan vreest dat dat leidt tot nog meer mensenrechten schendingen in zijn thuisland. If the US is actually interested in winning hearts and minds in Pakistan... in Afghanistan, in the region and in the world... then it must be seen to truly be an upholder of human rights... Uh, and the rule of law, a rights-respecting rule of law. Tot zover Ali Dayan Hassan, directeur van de mensenrechtenorganisatie... Human Rights Watch in Pakistan, in gesprek met Katie Sherif. Hier in de studio Azi-deskundige Jan Breeman heeft meegeluisterd naar dit gesprek... Kunt u, uh, uh, kunt u Dayan Hassan volgen? Uh, hij zegt van, uh, uh, als de Amerikanen uh, iets klaar willen krijgen in Pakistan... dan moeten ze echt uh, rekening gaan houden met de mensenrechten daar... en niet allemaal onbesuisde dingen doen. Ja, maar dat uh, punt is al gepasseerd. <coughs> al jarenlang houden de Amerikanen... trouwens ook het leger van Pakistan... geen rekening met uh, mensenrechten. En dat is ook waarom uh, de woede van de, uh, van de bevolking van Pakistan... het anti-amerikanisme... dat is uh, enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Dat heeft te maken met die, uh, met die uh, drones, met die onbemande vliegtuigen. Uh, maar het gaat om meer dan dat uh, de, Amerikaanse, de Pakistanse bevolking denkt dat ze in een oorlog verzeild zijn geraakt... die niet hun oorlog is en die waarmee hun belangen niet gediend zijn. Dus ijdele hoop van die directeur van, die, uh, van Human Rights Watch. Absoluut. Ja. U heeft onlangs een uh, opiniestuk geschreven in NSC Handelsblad... waarin u de verhoudingen tussen Pakistan en Amerika... een beetje in historisch perspectief zet. He, u schrijft onder andere dat de vader van Hakani, de man van het Haqqani-netwerk die nu dan verantwoordelijk zou zijn... voor de aanval op de Amerikaanse ambassade... ooit een gezienes gast was in het Witte Huis. Legt u ze uit. Uh, dat was in de tijd dat Afghanistan bezet werd uh, door de Sovjet-Unie. En uh, uh, in reactie daarop hebben de Amerikanen samen met de Saoedi's uh, toen uh, vrijwilligers gerekruteerd op grote schaal. Uh, en, Haqqani hij, uh, en Haqqani was uh, een van hen? Uh, Haqqani was inderdaad een van hen. Dus op dat ogenblik vocht hij wat de Amerikanen betreft aan de goede kant. Ja. En om die uh, Sovjets eruit te krijgen. Maar de Amerikanen laten zich altijd door een erg korte. tijd termijnagenda, uh, hun beleid uh, bepalen. Dus toen ook die Sovjets verdreven waren, toen, uh, zou, toen was uh, Afghanistan hen een zorg. Ja. In, het, in uw stuk schrijft u ook dat de Amerikanen nu pas zouden zien wie de Hakanis werkelijk zijn, namelijk drugsdealende mensen nee, dat afmaken. Nee, uh, ja, of... dat, dat is niet waar. Uh, natuurlijk weten de Amerikanen heel goed dat ze in, in zee zijn gegaan met uh, in Afghanistan, maar ook in Pakistan met wat, uh, wat niet anders genoemd kan worden dan oorlogsheren. Oorlogsheren die niet meer... Hè, die, die laten we zich, zich aan de controle van de staat van hun samenleving hebben onttrokken... en belangen dienen die niets met die samenleving... en met de bevolking eh, te maken hebben. En dat geldt voor Akani eh, Op het ogenblik dat hij aan de Amerikaanse kant vocht. Maar daarna heeft Akani niet zijn koers veranderd. De Amerikanen hebben hun koers veranderd. Ja, en... Um. Aan het slot van uw stuk zegt u uh, dat de massa in Pakistan... in onderworpenheid, armoede en misère leeft. En dat dat mede de schuld is van het Westen. Maar wij absoluut, wij ja. hier in het Westen zijn er verantwoordelijk voor... dat al die arme mensen daar in de blubber zitten. Dat lijkt me toch een beetje ver gaan. Nee, dat, uh, zo, zo stellig heb ik het niet gezegd. Ik heb zeg, uh, ik ja, maar dit is gezegd, radio, is dus leuk, een beetje stellig. Ja. Ik, ik heb gezegd, uh, het is niet uitsluitend een uh, intern probleem. Het heeft natuurlijk te maken met de relatie... tussen de overheid en de bevolking... En u heeft geen idee, als u wel eens in Pakistan bent geweest... dan zou u dat wel kunnen weten, van de enorme armoede. En de groeiende armoede. En de totale veronachtzaming van die armoede... door de, uh, door de beleidslieden van, uh, van maar Pakistan. Maar wat kan het Westen daar dan aan doen? Leg dat eens uit. Omdat die militaire hulp die uh, de Verenigde Staten gegeven heeft... sinds vanaf uh, 1960... Uh, eigenlijk aan de militaire dictatuur in dat land te goede is gekomen. En ook door hen is gebruikt. En de Amerikanen met open ogen hebben ze die uh, dictatuur, die militaire dictatuur gestuurd, uh, gesteund? En niet alleen, uh, uh, dat is geldt niet alleen voor de Verenigde Staten. Ik hoor nog uh, van balen van de VVD zeggen, kort voor de val van Musharraf, die ook een zo enorm Pakistan, ja? die ook zo enorm impopulair was in het land, dat hij zegt: ja, uh, Musharraf is onze man. Ik hoop dat hij daar blijft zitten. Machtspolitiek. En uh, dat Toch? is machtspolitiek. Ja. Maar uh, daarmee heb ik ook uw vraag beantwoord. Hebben wij iets uh, gedaan in het land, wij, niet alleen de Verenigde Staten... maar ook het Westen, wij gedaan, dat tegen het belang van die bevolking is ingegaan? Vijftig jaar is er niets anders gebeurd dan dat. U zit in het Witte Huis. Hoe moet het anders? Kunt u me dat ongeveer... Oh ja, uh, wat je natuurlijk uh, nodig hebt... is de opbouw van civiele samenleving. Wat, de op, wat je nodig hebt, is de opbouw van democratie. Wat je nodig hebt, is de betrokkenheid van de bevolking... bij haar eigen problemen. In plaats van die bevolking als een restcategorie te gebruiken. Zoals de afgelopen decennia uh, is gebeurd. En wanneer... Uh, ik bedoel, we praten over Pakistan. 180 miljoen mensen. Uh, Afghanistan ongeveer 40 miljoen mensen. Maar 180 miljoen mensen, dat zijn erg veel mensen hoor. Als je die niet op een behoorlijke wijze behandelt, dan heb je een enorm probleem gecreëerd. En dat is wat de Verenigde Staten mede hebben gedaan. Ik bedoel, het, het, ik bedoel te zeggen, het is niet alleen van binnenuit dat het totaal verziekt is, die samenleving. Het komt ook door de manier waarop die, die, dat land tot een bondgenoot, een Westerse bondgenoot is gemaakt om onze belangen te dienen. Niet om de belangen van de bevolking te dienen. Laatste vraag. Gaat er iets ten goede veranderen binnen nu een paar jaar? Of gaan wij dit niet ik meer meemaken? Niet. En ik denk dat Pakistan een enorm veel groter probleem nog gaat worden dan Afghanistan op dit ogenblik al is. Dank u wel, Jan Breeman, aziëdeskundige. Berichten uit Blogistan. We gaan naar Rusland en dan vooral naar één specifieke website. Katy Sheriff is aangeschoven. Over welke website hebben we het? Dat is Parabah valid, Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Is het tijd om weg te wezen, betekent dat. Het is een, een blogpagina op LiveJournal. Dat is het bloggersplatform in Rusland. En uh, daar wordt eigenlijk uh, de vraag gesteld van... is het tijd om weg te gaan omdat het politieke en economische klimaat... in Rusland totaal verziekt zou zijn. En het is um, nadat bekend werd eind september dat premier Poetin weer kandidaat wordt voor presidentverkiezingen uh, voor, voor de partij Verenigd Rusland. Uh, is het daarna eigenlijk een, een soort van stopzin geworden, zoals wij nu... Uh, Doe eens even, normaal man. Paravalit. Denken er dan echt heel veel Russen op dit moment? Uh, laten we gaan, laten we ergens anders naartoe gaan. Een nou, nieuw leven beginnen. Een Russische de kant, exodus. Ja, aan de ene kant zie je dat Poetin nog steeds heel erg populair is. Dat hij echt nog, uh, dat hij waarschijnlijk ook weer gaat winnen. Um, maar er zijn ook steeds meer Russen, schijnt, uh, die, die echt die corruptie en andere problemen in het land zat zijn. En, en sommige analisten die spreken al wel over de zesde grote emigratiegolf. Nou ja, ik kan ze niet allemaal. Uh, opnoemen, maar uh, sinds de oktoberrevolutie in 1917. En de, gro en de laatste grote was uh, toen de Sovjet-Unie natuurlijk uh, uit elkaar viel. En uh, op dit moment zouden er zo'n 50.000 Russen per jaar vertrekken. En, en dat zou kunnen oplopen zijn de schattingen naar uh, zo'n 100.000 of 150.000 per jaar. Nou ja. En deze site is zo'n uit... Maar gaan die uh, mensen naartoe? Blijkt dat uit het onderzoek? Nee, dat, dat, heb niet, uh, dat heb ik niet zozeer heb Ik kan me herinneren dat je in New York een grote Russische hebt. buurt hebt. Ja. Ja. ja, en in de grote steden Londen ook volgens mij. Dat is allemaal wel... Naar het westen het dus. Ja, ja, naar het westen. Ja. Goed, dan even over die site. Paravalit. <coughs> ja. Wat staat erop? Nou, er worden tips over emigreren gewoon gepost. Maar er staan vooral verhalen en ervaringen van emigranten. Verhalen van mensen waarom ze zijn weggegaan. Er zijn veel negatieve verhalen. Veel negatieve ervaringen die ze hebben gehad in, uh, in Rusland. En bijvoorbeeld uh, de Russische blogster Pussy Flora. ja, Zo noemt ze zichzelf online. Ik heb de, naam Pussy niet Flora. Kunnen, de echte naam niet kunnen vinden. Dat is een jonge vrouw die is verhuisd naar Israël om te gaan studeren. Toen ik van school ging besefte ik dat ik totaal niet wist wat ik wilde worden. Opeens voelde ik de hopeloosheid en zinloosheid van wat voor inspanningen dan ook. Heb je geen contacten in Rusland, dan heb je geen toekomst. Het is onmogelijk om een goede boterham te verdienen... en tegelijkertijd een beschaafd mens te blijven met een schoon geweten. Daarom ben ik vertrokken. En er staat ook een filmpje met uh, interviews op die site... Uh, waarin uh, mensen vertellen waarom ze wel of niet zouden vertrekken. En uh, daar zijn ook weer een heleboel reacties op gekomen. Zoals van uh, de jonge Russische Vesu Tchaya... Die, die nog wel steeds in Rusland woont. Alles gaat hier ten onder. En het ergste is dat er niks aan te doen is. Het is niet de schuld van Poetin. De mensen zelf zijn de oorzaak. Die hebben een slavenmentaliteit en willen zich niet ontwikkelen. Ja, um, tot zover Vezuchaya. Um, het is niet de schuld van Poetin, maar die is toch al twaalf jaar aan de macht? Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook opvallend. Het is niet de schuld van Poetin. En uh, wat ook opvallend is, is dat er een, een filmpje op YouTube nu heel erg populair is... waarin uh, um, twee vragen aan dezelfde mensen worden gesteld... Een stuk of tien mensen. En de eerste vraag is, wat is er allemaal mis in Rusland? Nou, en dan zie je die mensen, nou, ik ben bang voor terrorisme. Er zitten mensen in de regering die niks voor het volk doen. Corruptie is een groot probleem. Het stikt van de verslaafden, alcoholisten. Uh, in Rusland zie ik alleen smerigheid. Niks, uh, niks goeds. Uh, en, maar de volgende vraag is, gaat u op Poetin stemmen? al deze klagers precies ja. en je ziet precies dezelfde mensen zie je ja uh, natuurlijk ga ik op Poetin stemmen het leven is beter geworden onder hem uh, hij wekt vertrouwen hij is begaan met het volk hij heeft uh, echt wat voor ons gedaan en uh, uh, ja het is de enige logische keuze want er is geen andere betere kandidaat dus ik kan de russische ziel niet helemaal duiden vanuit Hilversum, maar hoe hoe kan dit ja, dat, dat, dat is wel ja, dat, dat, dat, dat bijna zeggen: wat een schizofrene samenleving. Want als je aan de ene kant alleen maar slechte dingen in je land ziet en je, je, je, je ziet er, uh, de president daar helemaal niet verantwoordelijk voor, hoe kan dat nou? Maar wat ik hoor is dat er toch een soort van verlangen in Rusland nog steeds bestaat naar een, een sterke leider. En, en, en nou ja, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, was er wel een soort van gezichtsverlies. Voor Russen ook. Nou, toen hebben we nog Boris Yeltsin natuurlijk gehad. Die een beetje dat alcoholistische imago nu weer had, En daarna kwam Poetin die weer een soort van sterk imago aan Rusland naar buiten toe ook gaf. Wat... De man die de beren aan kan, hè? Ja, en zwemt, ja precies. Hè? Met grote, grote borsten op Blote... motoren. Ja. Ja. Ja. Ja. Um... Wil nu iedereen weg die niet blij is met Poetin? Hier, is dat de conclusie? Nou nee, dat, dat is niet dat wel opvallend. Er werden ook wel uh, reacties gegeven van mensen die niet blij zijn met Poetin... maar ook absoluut niet weg willen. Zoals uh, blogger Ilya Klitschin. Hij is een uh, jonge, hoogopgeleide uh, opgeleide Rus. En hij, zijn blog heet Help van onze tijd. En uh, hij plaatste zijn laatste blog, heet Ik ga niet weg. Ik ga nergens heen. Niet omdat niemand in het buitenland op mij zit te wachten... en niet omdat ik geen werk zou kunnen vinden. Het gaat om iets anders. Want waarom zou ik mijn land overlaten aan een stel gekke griezels... en van een veilige afstand toekijken hoe het doodbloedt? En deze blog die wil dus echt niet weg uit Rusland. En hij vindt ook die reacties van die mensen... ja, ik, ik, laat, ik laat de boel de boel. Vindt hij uh, een soort van depressiviteit vermenigvuld met fatalisme... Uh, schrijft hij verderop ook... Ja, wanneer zijn de presidentsverkiezingen? Ja, begin, uh, begin maart volgend jaar. Dus, uh, maar ja, de, de uitslag... En wie gaat er winnen? Uh, ja, nou ja, dat, uh, ik, zet, ik zet in op uh, het begin met een P. <laughs> ja. Hartelijk dank, Katie Sheriff. De link naar die Russische website Parafalit vindt u op onze uh, eigen website www.villavpiro.nl. En met berichten uit Blogistan zijn we aan het gekomen van deze uitzending. Aangeschoven is Pieter van der Wielen voor uh, het volgende uur Labyrinth. Wat gaan jullie doen? Nou, het was natuurlijk de week van de Nobelprijzen. Maar misschien zijn er ook wel luisteraars die uh, ja denken... ik wil ook wel een keer een Nobelprijs maar Ik heb hier achter het net gevist en ik zou er best een keer voor een aanmerking komen. Dus we krijgen een korte cursus zometeen. Hoe word ik Nobelprijswinnaar? Waar moet ik lobbyen? Bij wie moet ik slijmen? Waar moet ik mijn uh, ontdekking uh, naartoe sturen? We gaan het, uh, we gaan het gewoon leren. Oké, okay, de Nobelprijs zometeen in labyrinth. Tot zover dus. Uh, Bureau Buitenland, volgende week zijn we er weer tussen 7 en 8. Wilt u deze uitzending terugluisteren? Dan kan dat op www.vila-vpro.nl En u kunt ook de app downloaden als u een iPhone of een iPad heeft. Dan kunt u alle VPRO-programma's terugluisteren. Heel makkelijk doet u dat vooral. Hartelijk dank en graag tot volgende week.